Q Music Nieuws van nu.nl. Goedemorgen. In de Schilderswijk in Den Haag was het gisteravond erg onrustig... na het verlies van Marokko in de Afrika-cup-finale. Acht mensen zijn er opgepakt, onder meer voor openlijke geweldpleging... en het gooien van zwaar vuurwerk. De ME moest ingrijpen in Den Haag. Ook in Amsterdam-Nieuw-West was het onrustig na de wedstrijd. De ME werd bekogeld met vuurwerk en andere voorwerpen. Ook de politie moest daar ingrijpen... Ook zijn meerdere mensen daar aangehouden. Zo meer over die wedstrijd zelf. In het Groningse dorp Stadskanaal is vannacht een uitslaande brand uitgebroken in een huis. Mogelijk was er voor de brand een explosie, wordt nog onderzocht. De politie houdt rekening met brandstichting. Meerdere woningen in de buurt zijn ontruimd. en Een aantal mensen wordt door ambulancepersoneel behandeld omdat ze rook hebben ingeademd. Ondertussen is de brand wel onder controle en wordt er nageplust. Bij een treinongeluk in het zuiden van Spanje zijn zeker 21 doden gevallen. Ook zijn er meer dan 70 gewonden, van wie er 30 slecht aan toe zijn. In de buurt van de stad Córdoba ontspoorden de achterste wagons van een hoge snelheidstrein. Een hoge snelheidstrein die van de andere kant kwam, botste er bovenop. Hoe dat allemaal precies kon gebeuren is niet duidelijk. Zowel de trein als het spoor zijn gloednieuw. En dan nog eh, voetbal. Het is Marokko dus niet gelukt om de Afrika Cup te winnen. Er was verlenging nodig. Uiteindelijk was Senegal met 1-0 te sterk. De wedstrijd verliep chaotisch. Senegal wilde aan het eind van de reguliere speeltijd niet meer verder spelen omdat ze het niet eens waren met een penalty voor Marokko. Nou, die penalty ging er uiteindelijk niet in. Klonk zo bij Zigo. Dias, Mendy. Oh! Zo, dit gebeurt niet echt, maar het is waar. En dus was er verlenging nodig, waarin Senegal de genadeklap uitdeelde. Het hier nog van Weerplaza hier en daar nog wat mist. Daarna veel zon. Op de meeste plekken blijft het vandaag droog. Het wordt tussen de 4 en 9 graden. Op de weg nog vrij rustig. Eén vertraging langer dan 5 minuten. En dat is op de A28. Van Zwolle naar Amersfoort kom je in 4 kilometer. Tussen Strammulde en Nijkerk. Daar is de oprit ook afgesloten. kost ongeveer een kwartier.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 3 over 6 op maandag de 19e van januari. Je luistert naar show 1563, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Dit is dus exact de reden waarom ik geen proef van profvoetballer zou willen zijn. Ho, hoezo, wat? Nou ja, dat verhaal van die penalty van gisteravond. Ja. Dat is gewoon afschuwelijk. Ja, daar hangt dan ook nogal wat boven je hoofd wat je moet klaarspelen. Nou ja, Luc, ik begreep dat het 50 jaar geleden was dat Marokko in, op deze plek stond. Ja, 1976. 1976. En dan kan je dus een penalty nemen en dan mis je. Ja. Maar afschuwelijk. Ja, het was ook wat, wat Anne-Marie net vertelde. Er werd een penalty gegeven aan Marokko... in echt de allerlaatste minuten van de wedstrijd. En daar was Senegal het niet mee eens. Die, die op de hijza En een tijdje zei ze, wij stappen van het veld af. En de hele tijd heeft gewoon die, die, die jongen klaargestaan. En gedacht, ik moet zo meteen die penalty nemen. Oh, nou, toen was de Senegal terug het veld op. Uh, ging die keeper weer lastig doen. spelers weer lastig doen. En die jongen, die staat er maar, die staat er maar, die staat er maar. Om hem, hem heen. Tienduizenden Marokkaanse fans. Want het was in Rabat. Uh, allemaal in, in rode shirts, rode de vlaggen, roepen, jellen, toeteren. En dan staat hij daar, hij, de dus hij scheidsrechter fluit. Hij neemt een aanloop. En nu moet ik even uitleggen wat hij doet. Hij neemt het grootste risico wat je kan nemen bij een penalty. Hij doet een panenka. Een panenka is een heel klein tikje... de bal door het midden van het goal chippen. Mm -hmm. waar, waar, waar, waar, je hoopt eigenlijk dat de keeper een hoek kiest. Ja. Die moet gokken, want anders heeft hij de bal nooit. En dat je hem gewoon eigenlijk kan vernederen... door de bal heel lullig het doel in te schieten. Maar ja, als de keeper geen hoek kiest en gewoon blijft staan... Vangt hij de bal en dat gebeurde. Oh. En een paar minuten later scoorde Senegal 1-0 Senegal weg Afrika Cup. voel nee, hey. voelde pijn voor die gozer. Echt haar. Wil je nou als uh, profvoetballer degene zijn die een penalty neemt? Of niet? Ik denk dat het een beetje per persoon verschilt, toch? Sommigen zonder... die nemen die taak graag op zich. En sommigen ook niet, toch? Nee, sommigen die zeggen ik liever niet. Uh, en anderen denken ik schiet mezelf de, de, de geschiedenisboeken in voor eeuwig. Ja, ja dat dacht Clarence Seedorf ook. Ja, nog wel meer toen thuis. En nog wel, je. wel meer. Goh, potverdikkie zeg. Nou ja, uh, mocht je voor een rocker zijn, uh, sterkte vandaag. Hoe was zo zondag? Of was, of, uh, eigenlijk vraag ik het, maar eigenlijk weet ik het. Ja, nou ja, het was een uh, hele rustige zondag. Ik heb uh, vrij weinig gedaan. Ik heb uh, gisteren nog even een beetje gesport, een beetje gewandeld. Wat is het lekker weer, jongens. Heerlijk, lekker lente. Wat worden we getrakteerd op heerlijke temperaturen. Um, en verder heb ik uh, vrij weinig gedaan. Maar inderdaad, je, je bent op de hoogte van alles. Want je had een soort open lijn met mijn vriendin. Uh, waarop jullie alles hebben uitgewisseld wat ik gisteren heb gedaan... door middel van filmpjes en audio... Ja. En ik kreeg alleen maar de opdracht: hier spreek nog even wat in voor Marieke. Hier uh, de camera loopt. Dat was uh, wat heel gezellig. Dat gaan we nu aan het doen. We hebben een beetje heen en weer gevlogd, hè, Kiki. En dan ja. kreeg ik een filmpje dat jij lekker uh, vegetarische swarma aan het maken was. Ja, en dan klopt. stuurde ik weer een filmpje dat er bij mij thuis ook in de keuken werd gekookt. Ja, klopt. En dat ja. we nog even naar de geitjes waren. Ja. Uh, dus het ging echt lekker heen en weer. Het was heel gezellig. Ja. Kortom, we hebben vandaag geen reet aan elkaar te vertellen. Nee. Het programma duurt vandaag tot kwart over zes. En we draaien extra veel muziek. Nou. Precies. En dat is ook niet verkeerd. Nee hoor, dat is lekker. Oh, we mogen alles weer zeggen. hè? Wat beetje, beetje fijn is dat. Hier is Kettington met Q Music. MUZIEK Don't just you don't say just like you what know OC. Uh oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Sopran with a rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a dream for Crazy, bring your whole set. In the range, crazy in the range, they can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth, my texture is the best firm, a pinchilla. I've been dealing with smokers. how do you think I got the name over? I've been real, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum, the game's been a wrap one. Got me looking so crazy, my baby. Q-Music en uh, Crazy in Love. of Alvast een uh, stukje verwachtingsmanagement. Mocht je vandaag wat uh, DJ's op Q-Music een beetje met een schorre stem horen... dan heeft dat uh, alles te maken met het afgelopen weekend... We hadden een, een uitje met alle dj's van Key Music en alle redactieleden. Nou, wat heel leuk was, dat dat uitje begon voor iedereen die zin had... en het was maar een klein gezelschap van de hele groep... met een, een, een partijtje spinning fietsen, maar ja. echt op, op hoog tempo en op harde muziek. Ja. Dat werd gegeven door onze collega Judith Eijk. Die hoor je hier s'nachts uit tussen 1 en 3. Precies. En die heeft daarna, daarnaast werkt ze ook dus als sportinstructrice. En die heeft ons echt even lekker aangepakt. Daarna zijn we naar een restaurant geweest waarin de obers en serveersters zingen... Even een klein stukje van die avond. Terwijl de parelhoen op tafel wordt gezet, hoor je dan dit. En wij zongen ook op een gegeven moment heel hard mee. Ja, en toen gingen ze nog Bella Ciao doen. Toen gingen al die witte servetjes zo in de lucht. We hebben dat hele restaurant overgenomen. Tegelijkertijd klonk het bij Luc van de redactie zo. Luc, waar was jij? Ik was bij Rufus Wainwright in Tivoli-Vedenburg in Utrecht. Luc, dat staat voor uh, Luc's uitzonderlijke concertagenda. Je gaat naar uh, alle concerten, Op het moment dat je twee noten kan spelen, dan uh, koopt Luc een kaartje. Nou, dit keer was je met jouw ouders, dus jouw ouders houden er ook van. Wat leuk dat jullie met z'n drie op pad waren. Ja, ja, het was om de hoek bij waar ik, waar ik woonde, dus mijn ouders hadden gezegd, kom lekker mee. En ik had ja gezegd. En toen pas had ik gezien dat wij ook per stils uitje hadden, dus ik moest even het beste van beide werelden combineren. Goh hoor. Wat was dit voor zanger? Dit is Rufus Wainwright. Ja, oké. Okay, je maar, weet wel. Ja, maar ja. Waar, waar ken ik hem? Waar heeft hij hits? Of, nou, je kan wel eens man? kennen van deze, deze Halleluja cover. Uh, hij heeft nog een andere... Ja, maar dit heeft echt iedereen en zijn moeder natuurlijk ja, gecovered. Ja, maar hij was er wel succesvol mee. Hij, ja, hij is wel oh, een popzanger die heel veel mooie albums gemaakt heeft. En hij heeft zich nu de laatste periode weer een beetje gefocust... op wat hij eigenlijk het leukste om te doen. Is opera's. Uh, dus hij had ook een heel residentieorkest mee. Er was nog een opera die oh, een stukje. Caris van Houten. Daar is hij goed mee bevriend blijkbaar. Die was er ook bij. Die ging ook nog een moppie zingen. Ja, ik zat ook in een soort van koortsdroom oh. naast m'n ouders. Ah, nou dat was wel leuk. gozer Wat een eclectische dag heb jij gehad dan? Ja, ik begon met een kater. Toen stapte ik op een road cycle fiets. Toen heb ik ergens in een kroegje Ajax staan kijken... en daarna zat ik bij Rufus Wainwright die opera ging zingen. <laughs> en nu Erg is leuk. het gewoon weer maandag. Ongelooflijk. weet je er wel uit dat je... heb je wel uh, topics voor ja of nee, uh, woorden voor vier op een rij. Weet je, als ik, als ik hoor dat je zo druk bent uh, geweest dit weekend... Nou, misschien nog wat werk inhalen. Nou, denk, dit, uh, dit zegt al genoeg. We hebben nog even. Later deze ochtend gaan we het hebben over uh, waar je partner maar niet over uitgepraat uh, raakt. Eigenlijk heeft uh, Annemarie daar het uh, startschot uh, voor gegeven. Want uh, haar vriendin Laura raakt maar niet uitgepraat over uh, Padel. Dat fragment is vaak doorgestuurd op onze socials. Meer dan 4000 keer is het naar andere gestuurd. Kun je dat zien? Nou, padel, ja, gekkies. Ik zag zelfs dat uh, Frank de Boer, die tegenwoordig ook ja. uh, padel natuurlijk, die heeft het ook nog ge gerepost. Ja, en die had erbij gezet: ik begrijp Laura wel. wel. Ja. Dus uh, wij vragen. Ons af, waar raakt jouw partner niet over uitgepraat? Want is er nog meer waar partners niet over uitgepraat raken... behalve Padel? Nou, bijvoorbeeld Mandy. Mijn vriend kan niet ophouden te praten over trackers. Het liefste oldtimer trackers. Nou, als het iets mij niet interesseert, is het dat wel... Maar het echte wordt nog als hij samen met zijn broer is. Want dan is er geen ander onderwerp waarover gesproken kan oh, worden. Vlees. vreselijk. vreselijk. Ja, eerlijk. Uh, Roel op de redactie heeft meer mensen gesproken. Wat, wat komt er nog zoal voorbij? Nou, we hebben toevallig nog een Mandy. En die heeft een partner die niet uitgepraat raakt over zonnepanelen en thuisbatterijen. Oh, wat verschrikkelijk. <laughs> wat verschrikkelijk. No, dus, Daar ben je toch snel over uitgeluld, zou je zeggen, toch? Ah ja, maar dat is dan zo'n nerd die zich daar helemaal in vastbijt. Ja. Uh, mocht je ook zo'n partner hebben... Uh, die ergens niet over uitgepraat uh, raakt... laat het even weten via de Q Music app. Spreek u misschien uh, later deze ochtend. En straks om half zeven... Mattie en collecte. Hey how, hey how anything your dream is possible. And beautiful Springsteen, Bikkie Music en uh, Dancing in the Dark. Ik zat op weg hier naartoe, uh, toch nog achter een strooiwagen. Gek genoeg. Huh? Ja. Het is toch echt 10 graden of zo? Nou, nee, dat valt mee. Nee, Tussen koud. de 1 uh, en de 3,5 graad. Oh, oké. Okay. Ja, ja. straks, <laughs> straks nog nee. een rader. Kom je van Bonaire? Nou, nee, ik, ik, ik stap wel ook gewoon buiten. Oh. Ik, dacht, ik vond het vanmorgen wel koud. Maar overdag is het toch gewoon best wel warm. Ja, dat klopt. Ja, het verbaast mij ook. Ja? En dat is toch altijd de vraag, uh, ga je hem, passeren? hem? Je krijgt natuurlijk zeg maar al wat al, al stroois Oh ja, dat passeer ik wel. Tegen je auto aan. Niet lekker. Nee, met de knoop in je maag. Ben je al door de gaat gegaan? Nee, nog niet. Nee, want dat, dat zeggen ze ook, dat dat vrij snel moet he, na het hele strooi gebeuren. Oh. Dus er is natuurlijk uh, vorige week uh, we gingen dooien. Ja, het ja. moet er ook nog doorheen. Maar dan is het goed om dat strooisauto weer af te laten uh, okay. uh, poetsen. Nou, toch nog iets te doen vandaag. Zometeen, uh, Mattie en Marieke, uh, collecten waarvoor wil je komen collecteren? Bijvoorbeeld om je auto door de wasstraat te sturen. Jus. Dat is een perfecte reden om te komen collecteren. Juist, en pitch het goed. Kom echt met een goed verhaal. Daar kan je gewoon even rustig over nadenken. Maar je kan nu ons nu wel appen waarvoor je wil komen connecteren. Annemarie, wat horen we zo in het nieuws? Het gaat onder meer ja, over uh, toch de wedstrijd van gisteravond. marokko Senegal die nogal chaotisch verliep. Simio is al 35 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simio de meteen doen-deals. 20 data en 400 belminuten. De eerste zes maanden voor maar 7 euro per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simio.nl Waarom simio. doen? Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil ik wil. Ik wil van mijn auto af.nl. Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt. Of aanhold. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt de heel je winter goed. Ik wil, ik wil. Ik wil van mijn auto af. NL. Kom Wintersporten bij Sport City en maak van sport een gezelligheid. Start nu je Winterlidmaatschap bij Sport City. Je Sportclub om de hoek. Teetje? Heerlijk. Hoe ziet jouw ideale avond eruit? Goh. Eh. Uh. Even terug naar wat echt belangrijk is: neem de tijd met Pickwick.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 Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op deurkruksets, Wenen, Parijs, Porto en Hera. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin aan in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu joh.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 Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedemorgen, 1 van half 7 is het. Je luistert met Mattie en Marieke met één verdraging langer dan een kwartier. Dat is op de A28 naar Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk, 8 kilometer. De oprit is daar ook dicht en kost je 35 minuten. Kan hier en daar nog mistig zijn, daarna is er veel zon. Op de meeste plekken blijft het droog en het wordt tussen de 4 en de 9 graden. Annemarie heeft het laatste ja, nieuws. Goedemorgen. Het is Marokko niet gelukt om de Afrika Cup te winnen. Er was een verlenging nodig. Uiteindelijk was Senegal met 1-0 te sterk. Ja, de wedstrijd verliep chaotisch. Senegal wilde aan het einde van de reguliere speeltijd niet meer verder spelen... omdat ze het niet eens waren met een penalty voor Marokko. Nou, die penalty ging er uiteindelijk niet in. Er was dus verlenging nodig, waarin Senegal scoorde. Teleurstelling ook bij veel Marokko-fans hier in Nederland. Deze supporters bijvoorbeeld die, ja, zijn, vinden het erg jammer, maar houden ook hoop. Echt, we gaan door, we gaan door. Eerst halve finale behaald bij WK, nu finale bij African Cup. Eerlijk. Ze moeten de kansen Eerlijk. pakken. Eerlijk, hij moet de coach Onder... zijn, ik word assistent. Wordt goed salaris. Wel <laughs> Ja, een van die andere supporters is onze uh, favoriete bouwvakker, Osama. Hé hey, Oosama, goeiemorgen. Goeiemorgen, Matti. Hey. We... hey, goedemorgen jongen. Toch altijd even weten, uh, voordat we aan uh, de wedstrijd te beginnen, waar sta je vandaag? Waar, waar sta je vandaag op de bouw? Vandaag sta ik uh, in, uh, in de Erp. In de Erp. En wat wordt er gebouwd in de Erp? Daar zijn we bezig met, uh, met woningen om uh, alle binnen, binnenwanden te bouwen. Dus uh, volledige, uh, volledige ruwbouw en ook afbouw. Oké. Okay. Dan nu uh, de pijnlijke zaken, ja. Oussama. Die wedstrijd ja, van gisteravond. Ja, heel pijnlijk, heel pijnlijk. Vertel eens, uh, wat, is, wat is je gevoel erbij? Um, heel eerlijk gezegd, een uh, uh, uh, uh, extreem spannende wedstrijd. Maar dat uh, Bruin uh, Diaz zo'n uh, beslissing maakt in, in zo'n slotfinale uh, om uh, een panenka te doen, ja, dat, dat is... Um, uh, is gewoon ongekend. Dat is gewoon, uh, ik, ik vind het uh, met andere woorden eigenlijk arrogant. En uh, heel erg jammer dat hij die, uh, die keuze heeft gemaakt. Maar ja, had, wat... hij nou, had hij nou een hoek gekozen of uh, uh, over de lat geschoten of, uh, of uh, misgeschoten of wat dan ook. Dan is er nog één ding. Maar hij heeft gewoon echt een, uh, ja, de, de meest arrogante schot gemaakt die, uh, die je kan maken. Want hoe dus, staat maar voor de niet-voetballiefhebbers voetbal, of mensen die het niet hebben gezien. Wat is een panenka? Een panenka is eigenlijk een, een stiffie. Het is een, een, een zacht, uh, zacht balletje, uh, door het midden van de goal, eigenlijk een beetje over de keeper heen. Ja. Uh, uh, om hem uh, maar een beetje ja, uh, te kakken te zetten. En dan uh, ja, de, de geschiedenisboeken in te gaan uh, als, uh, als de ster van, uh, van Marokko. En, uh, ja. Hij ja veel te groot risico genomen, zeg jij. Sorry? Veel te groot risico genomen, eigenlijk een arrogant risico. Ja, veel te groot risico. Veel te hey. te groot risico. Waar, waar heb je zitten en, kijken? En, en, ik, ik sta heel slecht met de spel, Waar heb je zitten kijken? Ik, ik heb uh, thuis zitten kijken. Ik ben echt naar huis uh, gereden en ik heb gezellig met de familie gekeken. Oh, wat uh, de heerlijk zeg. Yeah. Hey, kan die, kan yeah. die gozer nog over straat, Oussama, uh, die die penalty heeft genomen? Uh, ik, uh, ik, ik denk dat hij uh, uh, moeilijk over straat kan uh, de, door de boze fans. Maar uh, uiteindelijk uh, draagt iedereen gewoon een warm hart van elkaar toe. Dus ja. Ik denk dat het wel goed gekomen wordt. Ja, okay, ja, uh, uh, werk ze vandaag, jongen? Ja, jullie ook. Tot Dank snel. Heel, hoi, doei, doei. hoi. Na afloop van de wedstrijd was het in de Schilderswijk in Den Haag behoorlijk onrustig. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. De ME moest charges uitvoeren. Er zijn acht mensen opgepakt in Den Haag. Ook op plein 4045 in Amsterdam Nieuw-West was het eventjes onrustig. President Trump die herhaalt zijn dreigement over Groenland op social media. Hij zegt Denemarken laat de veiligheid al twintig jaar versloffen op Groenland. Nu is het tijd en zal het gebeuren. NAVO-baas Rutte heeft gisteren nog met Trump gepraat... maar zei niet wat de uitkomst was. En een bijzondere inbreng in de kringloop in Aalsmeer. Daar wilde iemand een grafsteen uh, ja, achterlaten. Het liet hem daar ook achter bij die kringloop. Ongepast, zegt de kringloop-eigenaar. Hij doet nu via zijn socials een oproep om de nabestaanden terug te vinden. Ja, het gaat om een rode grafsteen van uh, Wilhelmina Straathof... een vrouw die leefde van 1896 tot 1989, 93 jaar oud was... En ja, de eigenaar die wil die steen graag terugbrengen naar de juiste familie of nabestaan. Nou, wat merkwaardig zeg. Ja. Dat is toch gek. Waarom zou je überhaupt een grafsteen uh, in je bezit hebben? En hem, ja, dat is bij de kringloop achterlaten. Ja, dat, misschien het idee dat hij daar wordt, wordt verwerkt of dat er nog iets, iets mee gebeurt. Maar ja. Nou, je, ja, wie koopt hem ook, zou ik dan denken, weet je wel. Eens het dood is anders een brood, zeggen ze wel. Oh, ja. Oud mens. Ja. Nee, 93, toch? helemaal voor die tijd. Ja. Dominique, goedemorgen. Goedemorgen, Marty. Jij staat uh, klaar om te collecteren. Waarvoor kom je zo direct, Dominique? Ik uh, kom collecteren voor de huisdier van mijn vriendin. Het huisdier van je vriendin? Matty en Marieke. Nou, dat is nu al erg lief. Nou, Miles Smith, dit is stay. With you. If you want dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans. take a chance, take a chance. from waiting. Smith. Hey Dominique, waar kom je voor? Hoi, goedemorgen Marieke. Ik kom voor een uh, automatische kattenbak. Oeh, is dat je pitch, Dominique? Nou, ik ben dus al een tijdje samen met mijn vriendin. Ondertussen al vier jaar. En sinds het begin van de relatie had zij al twee katten. Ik kijk heel leuk en aardig. Ik ben hartstikke dierenvriend. En helemaal niks tegen katten. Maar, maar uh, daar komt maar. natuurlijk uh, altijd een vervelend klusje bij kijken. En dat is die kattenbak voor versen. Yeah. Ja, en niks is minder fijn dan elke dag met je hoofd boven zo'n bak stront en pis hangen. En al die grindkorrels die over de grond verspreiden. Waardoor je weer vaker moet gaan stofzuigen. Het is gewoon hartstikke vervelend. En hoe fijn is het dan als dat automatisch kan gebeuren? Ik moet zeggen, heb jij niet afgesproken met jouw vriendin? Zo van, nee, ik vind het prima als ik twee katten er zijn, maar dat is volledig jouw verantwoordelijkheid. Nou nee, ja, kijk, uh, mijn vriendin die werkt veel en ik ben altijd wat vroeger thuis, dus ik begin meestal aan het huishouden. Ja, en dan neem ik die kattenbak natuurlijk altijd, uh, ja, ook gewoon even mee. Maar ja, dus ik vind het gewoon, ja, niet zo prettig klusje. En ja, voor haar is het ook niet fijn. Kijk, het zijn natuurlijk graag katten, maar ja. ik Inmiddels vind het ook niet erg ja. om dat, uh, om dat uh, af en toe te doen. Ik woon natuurlijk ook samen in één huis, dus. Ja, ja. En waar staat de kattenbak? Uh, die staat, ja, uh, uh, logeerkamer zeg maar. Oh, de logeerkamer, ja, ja. ja. Hey, hey, heb je je verdiept in de, in de uh, automatische kattenbak? Ik heb er namelijk uh, zelf ook een. Je hebt er allerlei verschillende ja, ik, soorten en maten. En er schijnt dat er namelijk ook, Ja, let op, want er schijnt er ook een op de markt te zijn die je kat kan onthoofden. Hè? Hey? Ja? Oh. Wat? Ja, dus echt opletten. Daar hoef we er niet zo blij mee zijn, Nee, dus uh, let nou op. Ja, je hoort wel eens van, ja, of het broodje aap verhalen zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar die uh, automatische kattenbak, die gaat dan na de behoefte van de kat. Uh, Sommigen gaan aan de voorkant dicht. Ja. En uh, er zijn dus verhalen van katten die daar met het nechtje in kwamen vast te zitten. En dan draait de automatische kattenbak een rondje, al waren het een wasmachine. Ja. En dan is zo dat katje onthoofd. En goed, okay. dat hoofd dan niet meer aan. Uh, nee. nee, dat is oh. bij wormen. Okay. Bij wormen is het ook. Oh, oh, okay. Dat is misschien ook wel een dingetje om in te verdiepen, ja? Ja, dat, ik denk dat is van ja. Tegenwoordig zie je het alleen maar voorbij komen op social media. Maar ja. mij lijkt het gewoon superhandig. Juist. Ja, ja, ja. Okay. Wat kost dat eigenlijk? Een uh, goede uh, automatische kattenbak? Ik heb een beetje onderzoek gedaan. Het zit er tussen uh, 200, 300 oh, euro. heb je al een fatsoenlijke. Oh, je, je, heb, je hebt ook sommige van 1000 euro, maar Juist. dat vind ik net iets te ver gaan. 1000 euro? Ja. ja. ja. Hè? Leg eens uit. Die maakt eigenlijk ja. het hele huis gewoon, maar... Ja, die heb niet. Wat? Nee, wacht even, stop, Ongekend. Stop de muziek even. Ja. Ja, jij, hebt toch geen, jij hebt toch geen kattenbak thuis van duizend euro, Marieke? Uh, ja, ik geloof dat hij in de 900 was. Uh, nou, dit, maar dit, dit, wat doet dat ding? Dat is een vakantie. Dat is volgens mij uh, een, een soort de, de lekker hem. Ja, hij, hij weegt ook. Hij weegt ook, Kiki. Dus ik weet ook, ik kan precies op een app zien wat ze weegt. Of ze aankomt. Goed om in de gaten te houden. Ja. Yeah. Uh, en uh, hij filtert de boel. Uh, ja, gewoon echt een geweldig ding. De beste, serieus, de beste aankoop van 2024 geweest. Een kattenbak van, van bijna 1000 euro. Ja. Je bent zo gek als de koekoek. Ja, of onder de kerstboom was dat? <lacht> nee, je moet echt. Onder de kerstboom? Je, onder de kerstboom? Als, ja, ik dacht, ik geef mezelf cadeau. Ja, ja, want niemand land. anders doet het, dat snap ik ook. Ja. Ik ben echt stomheid klaar. Ik dacht dat ik alles wist, maar kennelijk nog niet. Sorry, terug naar jou, uh, ja. Dominique. Ja, uh, jij hebt dan eigenlijk een heel goedkoop dingetje tussen de... Ja, als ik het zo hoor, moet ik dit jaar allemaal niet op vakantie gaan. En uh, ja. die kant aanschaffen. ja. ja. ja. <laughs> uh, nou ja, wat krijg je van mij? Ja, tientje, ja. Dank je wel, dank je wel. Ja, ik leg natuurlijk in. Dit is, dit is geweldig. Dit gaat je leven beter maken. Het is echt de beste ja, aankoop over, van 2026 ik. voor jou. En dus zet ik hoog in. Je krijgt 30 euro. Zo. Ja, heel nou, geld. super. Dank je wel. marie ik ga deze bus voorbij lopen, denk ik. Oh, ja. Ik vind jou een hele sympathieke lieve schat. Maar ik vind gewoon dat je vriendin het moet doen. En gewoon op de handmatige manier. Dat maakt het ons allemaal veel te makkelijk. Nee, ik, ik heb hier niet zoveel mee. Ja, je moet het wel een beetje makkelijker maken voor jezelf. Ja, eens. Maar dit is een onderwerp van, ik denk, nou, is niet nodig. Nee, nou, en, en, en, dat kan hè, Dominique. Ik bedoel... Uh, ja, zeker. Je doet een ding. Uh, en je hebt toch alsnog 40 euro. Zo. Ja, no hard feelings, Anne-Marie. Nee, no. No, no hard feelings. Dat is nee, maar, mooi. Nee, maar vond het wel mooi, want er zijn weinig collectanten die nog eventjes het voetje tussen de deur zetten. En dat deed Dominique wel ja, met even, nog Anne-Marie, want je weet maar nooit. Hé, hey, uh, 40 euro en uh, nou, tot die tijd lekker scheppen, hè? Ja, precies. Hartstikke bedankt. Hartelijk gecollecteerd. en There was a time.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 Ja. Do you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 Het is leuk, hè? Nou, ik vind dit heel leuk. En dit hoort dus, het heet Zoo, de Shakira. En ook de alarmschrijft hoort bij uh, Zootopia. Nou hebben wij op de redactie een volwassen man die graag naar kinderfilms gaat. <laughs> dan in, in een lange regenjas. <laughs> Dat klinkt heel zorgwekkend, dit. Hé, hey, maar Roel, jij bent naar Zootopia 2 geweest in de bios. Ja, afgelopen vrijdag. Is het leuk? Een hele leuke film, ja. Echt goed. Echt heel erg feel good. Heel en... fijn. Ik hou er ook van hoor, Disney films maar ik kijk het dan meestal thuis. Dan huur ik hem via Pathé thuis of zo, mm. weet je wel, of zo, Disney+. plus Maar is dit dan niet die hele bios vol met kids? Nee, dat valt dus best wel mee. Nee, sterker nog, is dus dat volgens mij geen enkel kind in die zaal. Oh, het is toch ook eerder een familiefilm? Ik bedoel, het is toch ook niet... Je, je, ja, je gaat niet naar uh, pir, de piraten zijn vriendjes, toch? Het is, het is, ja, het is oh. toch ook gewoon een familiefilm? Ja, precies, ja, maar hoe was het eentje? Nee, ja. <laughs> nee, ik snap wat je bedoelt. Het is een familiefilm. Die kinderen ja. gaan niet in hun eentje. Ja. Maar nee, ik vind het ook leuk. Ik snap het ook. Maar... Ja, er is een late voorstelling ook. Misschien helpt dat ook wel een beetje. Oh, dat helpt ook. Als dus ja. je midden in de nacht naar de biels gaat voor deze film. En dus... dat het de originele versie is. Uh, dat hij niet Nederlands is gesproken. Dat maakt hem natuurlijk ook altijd een volwassener. Maar de film is eigenlijk net zo leuk als het liedje dus, uh, Roel. Misschien nog wel leuker. Nou, tof zeg. Uh, Shakira dus. Samengeschreven trouwens met uh, Ed Sheeran. Dit, uh, dit liedje. Hoor deze week uh, extra vaak. Je hoorde uh, zo. Lotties. Lotties. Truirader. Hier en daar nog wat mist. Daarna is er veel zon. In de meeste plaatsen blijft het uh, droog. En het wordt tussen de 4 en de 9 graden. Truirader staat op nummer 4 en dat is de. Gewone trui. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh eh. Yeah. Want you to sing to me softly. Cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh eh. Yeah. Call and I'll rush out. Mmm. -hmm breath now, you got that power oh.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 That power roll Jarmed Kennedy. And power over me. Straks na zeven uur gaan we het hebben over onderwerpen waar je partner maar niet over uitgepraat raakt. In ons thuis is dat de familie Bollen. Uh, tenminste, ja, ik weet niet of het nog een familie is. Ik ben niet zo heel erg meer op de hoogte. Want ik, weet, ik kan het niet zo goed thuisbrengen, wat ik nou precies hoor. Ik hoor uh, Kiki daar ook wel eens over praten met Anne-Marie. Want ik hoor jou ook nu meteen lachen, Anne-Marie. Ja, en dan, en... Dat, dat, dat vangen wij hier dan op op de redactie. En het, het gaat ook volledig boven mijn hoofd langs. De familie Bollen. Ik heb ja. nooit enig idee. Nou, en Robin van de redactie hebben helemaal praatjes. Ze hebben helemaal teekransen over de familie Bollen. die niet meer de familie Bollen is. Dat was nog uit een... elkaar. Ja, maar het, het, het, het was een man met twee vrouwen. Ja, die hadden een polo-amoreuze relatie. En nou, dat werd helemaal. Uh, ze hadden ook een account op Insta. Honderdduizenden volgers eigenlijk. En ze wilden dat ook. Ja, normaliseren. Nou, hartstikke goed. Maar ja, het is toch misgegaan tussen de drie. En nu was het laatste, zeg maar, uh, de laatste update... was dat een van die meiden had een nieuwe achternaam gekregen, Kiki. Nee, die had gewoon weer haar eigen achternaam gekregen, inderdaad genomen. Maar is dat dan nieuws? Want ik zag het ook uh, verschijnen op websites. Maar ik dacht, ja, boeien. Nee, ja, maar ja, zo kan je natuurlijk echt alles boeien zeggen. Ja, dat denk ik ook bij de Hanslers, ja. Ja, oké. Okay. Ja, weet je wel, ja. Maar en, en, en dat blijft fascinerend. Daar blijf jij het over hebben. Ja, nou ja, het is toch een leuk onderwerp om over te praten. Nu zijn ze weer uit elkaar inderdaad. Dan heeft zij haar eigen achternaam, dan weet je zeker. Oké, ze zijn echt gescheiden ook van elkaar. Ja, het gaat over niks, jongens. Maar het is toch heerlijk om daarover te babbelen met je collega's. Het is gewoon juicen. Ja, het is Over de familie Bolle, die dus nu geen familie meer is, sterkte daar. Zometeen na 7 uur. Dus waar kan je partner maar niet over ophouden?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 Nieuw, Optima Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien. Um, tango? Huh? Ja, er zijn tango, veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit. Sunweb vroeg Molly hoe het was op vakantie. En hoorde dit. Oh, wat doen? Molly heeft net haar bord leeg. Ja, cool. En gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dat moeten jullie ook komen. In het restaurant, kom. ja. Okay, Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Gratio. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl. It's een Zumweb holiday. Olé. Altijd denken met extra korting? Download de Tango app.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 dan wil je het als ZZP'er goed geregeld hebben. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer. Weet je nog, die Mercedes op die poster in je kamer... en dat je toen dacht... Oh, ooit. Ooit is nu. Maak kennis met de elektrische CLA Business Solution...